Alleen de Bank of Cyprus en de Leikie Bank blijven nog tot donderdag gesloten. In het reddingsplan staat dat deze grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Leikie Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. Grote spaarders raken daarbij veel geld kwijt. Voor de kust van Noorwegen is een Duitse duikboot uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De medewerkers van oliemaatschappij Statoil vonden het wrak bij toeval... toen ze zochten naar een geschikte plek voor de aanleg van een pijpleiding. De duikboot is de u 486 die in april 1945 door torpedo's van een Britse duikboot werd getroffen. Hij brak in tweeën en zonk met 48 man aan boord en waren geen overlevenden. Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. Na 125 weken is de Amerikaanse golfer terug aan de top. Woods zakte twee jaar geleden weg na privéproblemen en een tijd lang leek het erop dat zijn loopbaan ten einde was. Maar Woods kwam toch terug en de laatste maanden bewees hij dat hij weer met de beste mee kan.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 Prachtig Gregoriaans, daar ben ik nog altijd een groot uh, voorstander van. Ja. Ja, en, en kent u deze muziek? Ja, ja ik ben natuurlijk een, van een generatie gepokt en gemazeld is... in uh, Gregoriaans en Latijns uh, liturgie. Dus dat is kost helemaal geen moeite. U kunt dit ook verstaan? Ja, want ik ben ik ook nog gymnasium alfa. Alpha. En wij baden vroeger op school ook in het Latijn... omdat vanuit ging dat ons lieve heer alleen Latijn verstaat... Dat het zinloos is om het Nederlands te bidden. Echt waar? Uh, ja, en een beetje Aramees kende die ook nog wel. Maar uh, Nederlands of Engels of Frans? Nee, Latijn moest gebeden worden. Dus Ave Maria en uh, ja, Paternoster en zo. En kunt u dit nog meezingen? Dit kan ik nog meezingen, ja. ja? Hij had als de grote dingen. Dus zo'n mooie credo. Hè? Zoals dit, credo in een. Un... Dat kan ik zo meezingen. Ja, ga je gaan. gaan? Ja? Nou, ik ben Patram. Oh, dit is een andere melodie dan ik gewend ben. die potentem en, en factorem celia Dus de, de tekst is mee, uh, dit is een andere melodie dan ik normaal zoon. Dus je hebt meerdere Gregoriaanse credo's. Dit is er één van. En wat wordt er gezegd als u het vertaalt? Er wordt de glosbeleidenis uitgesproken. En als ik dat uh, voor mezelf vertaald heb... Uh, want ik, ja, dat gaat dan vanzelf... Uh, dan moet ik zeggen dat ik daar weinig meer van geloof... Zo niet niks. geloof ze Pontius Pilato, dat hij geleerd heeft om Pontius Pilatus... maar ook dat stelt zelf, zelf niet vast. Want u gelooft niet meer? Niet in dat soort dingen. En, en Christendom gaat volgens mij om navolgerschap van Christus. En dat gaat meer om de bergreden dan om de geloofsbeleidenis. Dus het goed zijn voor de armen en de misdeelden. En dat is de taak van de christen in de samenleving. Zo heeft de, een belangrijk deel van de christenheid zich ook laten zien... in de loop van de eeuwen. Maar uh, het, of nou Maria de moeder van God is, kan ik me niet druk over maken. Nee. Maar waar bidt u nog? En niet in die vorm, denk ik. Nee, mediteren doe ik wel. Dus ja? over de zin van het bestaan en dat soort dingen. En daar komen natuurlijk allerlei teksten uit die traditie, zijn daarvoor bruikbaar, Maar ook uit andere tradities. Dus niet alleen de, de christelijke. Is mediteren in de plaats gekomen voor Bill? Nou, bidden is ook een soort mediteren, want het idee dat je met bidden God toespreekt is natuurlijk een arrogantie die, um, die terzijde gelegd moet worden. God laat zich niet toespreken als die al bestaat. Is het een wezen zoals de Joden hem zien, wiens naam niet mag worden uitgesproken. De eeuwige, um, die de oorsprong is van alles. En wij hebben er een soort uh, mens van gemaakt die wij mogen en die zelfs in drie personen uiteenvalt. Nog raarder is het natuurlijk eigenlijk. Er staat ook in die geloofsbelijdenis. Maar gaat u bijvoorbeeld nog naar de kerk? Zeker. Dat wel. Ja, ja. En zit u dan te mediteren in de kerk? Of je ja, samen te zingen en te luisteren naar een, een, een goede. Ik, ga, ik kerk vooral uh, bij um, in Amsterdam, bof ik dat ik zowel de Studenten Ecclesia heb als de Dominicus in de Binnenstad. Twee uh, dus vrije gemeenten, zeg maar, van katholieke oorsprong. Het um, zwentekleesje van het Oosterhuis. En um, uh, dan ga ik ook nog eens naar mijn Prochiekerk in de Obrecht, waar een schitterend koor is. Dus daar kan ik dat credo mooi meezingen. Ja. Um, dus daar zit een element in het kerkzijn van samen dingen doen, samen dingen vieren, uh, waar ik nog steeds uh, aan gehecht ben. Ja. Maar dus het theoretisch geloven aan dingen die geen betekenis voor mijn dagelijks leven hebben... en voor, eerlijk gezegd volgens mij... voor heel weinig mensen iets in hun dagelijks leven iets betekenen. En dat is het niet meer. Nee, want wat, wat, uh, wat, is, is, wat u zegt, dat is het niet meer. Maar waar bent u dan afgehaakt? In de loop van de jaren. Ik ben natuurlijk braaf bij de Jezuïeten op kostschool geweest. Op ko en, en Dus al die dingen geleerd... dat ons niet weer in Latijn moest worden toegesproken. Um, en het, het liep een beetje langs mij mijn af. Ik herinner me dat ooit... Ik in de godsdienstles dat kreeg van de Pater in zei dat ik niet geloofde dat Jezus de zoon van God was. Dat ik dat een godslastering vond om een mens, de zoon van God te laten zijn. Dit geheel in de Joodse traditie, overigens, en Jezus was een Jood. Toen kreeg hij me aan en zei. Erik, jij bent een Ariaan. Dat is een katerij die veroordeeld is op het Concilie van Nicea in 325. Dus ja, dus ik, dat was toen ik, denk ik, 14-15 was. Dus ik, dit soort dingen geloofde ik toen al niet meer. Maar dan kun je heel goed nog in die kerkgemeenschap meedraaien met de dingen die wel van belang zijn. Ja. Maar daar begon, zou je kunnen zeggen, het, ja. het afhaken een beetje. In de, in de puberteit, ja. ja. ja. En nou, op toen moment kwam de dat... twijfel. Ja, ja nou nee, twijfel. Ik gewoon, ja, het, is, het is gewoon onzin. En die vieten, die leiden je wel op om je verstand te gebruiken. En dan is een drie-eenheid, of een, een mens die zoon van God is. Dan denk je dat ze is, is Grieks denken. De Grieken hadden goden die menselijke trekken hadden. Die, eh, dus die, juist, die deed dingen en eh, die ging mensen, eh, vreselijke dingen met, me, met meisjes op aarde doen en zo. Om de, en, eh, dat vonden de Grieken heel gewoon. Maar in de Joodse traditie. Of daar doe ik helemaal niks van. Nee. Nou praten wij uh, deze maand met uh, katholieken. Omdat ja. er natuurlijk een nieuwe pauze is. We zijn begonnen ja. toen die nieuwe pauze nog niet bekend was. Nu is hij natuurlijk wel. Ik bedoel, wat heeft u daar dan mee? Met, niks. met... Helemaal niks. Nee, als je naar kijkt verbaas ik mij hoeveel aandacht dat krijgt. 115 oude tot zeer oude mannen. Die een van hen kiezen tot leider van een miljoenengemeenschap. Zonder dat aan die miljoenengemeenschap ook maar iets gevraagd is. Ja. Zo is het gewoon geregeld binnen de katholieke kerk. Ja, hè? maar dat is voorkomen uit de tijd. Er zijn meer dingen vroeger geregeld. De katholieke kerk heeft ook een, een, midden in de 19e eeuw de mensenrechten veroordeeld. Mm -hmm. Nou, daar zijn ze gelukkig intussen overheen. Hoewel ze nooit de moed hebben gehad om die uitspraak. De, de beroemde encycliek Quanta Cura, Om die in te trekken. En dat is wel een idioot, ik wil het mensenrechten zijn... centrum van onze gezamenlijke ethiek langzamerhand geven. Ja, maar er zijn heel veel gelovigen, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen... die dat eigenlijk prima vinden, dat die oude mannen daar die paus kiezen. Ja, en dat maar, het met witte ook gepaard gaat... en met al die ja, bombastische toestanden, zullen we maar zeggen. Dat, dat appelleert aan een aantal gevoelens die ik me wel kan voorstellen... want het is allemaal wel mooi, het is traditioneel en zo... maar het is natuurlijk een botte schande... Want zolang de kerk zich bezighoudt met um, ding, zulke belangrijke dingen... als wat deze paus blijkbaar ook tegen is... homohuwelijk, euthanasie, abortus... Uh, alle dingen die in een beschaafde samenleving voorwerp zijn... van openbaar debat en beslissing... zonder dat daar um, alle de dictees worden opgelegd van bovenaf... en deze paus gaat er gewoon wat mee door. En hij heeft wel een mooie witte jurk aan... maar hij, verschilt, en hij is even oud als ik. ik. wil dan begint hij pas... Dat is toch te gek. 77? Ja. ja. U zit inmiddels achter de geraniums? Ik, oh, ja, zit, een beetje. Ja, ik, ik denk na over het bestaan. Ja, en, en, hij, en hij gaat ons aan een nieuwe carrière en beginnen. En hij gaat een nieuwe carrière beginnen. Nee, ja, zeg. Uh, kies dan iemand van de jaren 45. die dan vreselijk zware taken kan. en die een beetje bij de tijd is. Ja, want u zegt, als je over dat soort dingen een mening uh, bezigt. Uh, uh, voor al die katholieken die er zijn. Ja. dan moet je gewoon eigenlijk ook een democratische. Uh, dan uh, moet je, keuze je mensen hebben. goed geluisterd hebben wat, men, wat de mensen zelf vinden. Ik herinner me destijds, dat was ook alweer een half eeuw geleden. Dat de encycliek uh, Humane Vitae werd ingevoerd, was verbod op het gebruik van voorbehoedmiddelen um, in de seksuele verkeer. En toen, en toen al, een half eeuw geleden, een Nederlandse katholieke werd Nederlandse katholieken aan omv de omvragen gedaan: wat vinden jullie daarvan? En 80% die zei, trekt me er niks van aan. Ja. Dus uh, dat bemoeien uh, oude uh, mannen die niet getrouwd zijn met uh, procreatie, waarvan ze geacht worden niks af te weten. Um, terwijl verstandige mensen in het dagelijks leven staan... die hebben geleerd dat het misschien verstandig is... nu en dan uh, van die ge voorboestmiddelen gebruikt. Maar de pil natuurlijk kwam daar vlak op in 1960. En de laatste paus heeft dat verbod nog eens een jaar of vijf geleden herhaald. Ja. En, en, en he, dus u heeft ook niet uh, aan de tv of radio gekluisterd gezeten... Absoluut om dat allemaal niet, nee. te volgen? U nee. heeft niet gezien dat onze premier uh, daar ook uh, naartoe ging? Ja, vond ik raar. Waarom? Nou, ik vind dat... Uh, uh, gaat hij ook naar... Gaat naar de, als er een nieuwe leider van de internationale boeddhisten wordt gekozen... Gaat hij daar ook heen? Uh, gaat hij naar de Dalai Lama als hij wordt genagereerd? Uh, nee, maar, maar dat, dat, ik bedoel, het christendom is natuurlijk inmiddels afgekalfd. maar is nog steeds wel een beetje uh, uh, nou het geloof wat wij hier nou eenmaal bezigen. En, en, nou, en, en, en boeddhisten en een en, en... aantal, het christendom wel, maar dit is maar één aspect van het christendom. En een, een vorm daarvan, die wat betreft de bestuurlijke structuur. in strijd is met de wezenlijke waarden van de democratie. Ik vind niet dat daar op hoog niveau in Nederland iemand heen moet. Maar, nee, maar Vaticaan is een staat, hè? Een staat Staat. Ja, dat is een schande. Ja. Dat is gewoon door toevallige historische omstandigheden... dat ze ooit een heel groot gebied hadden, de, de pauselijke staat in Italië... zijn ze in 1870 kwijtgeraakt. En toen hebben ze als een soort tegenprestatie... pas in 1930 hebben ze de Vaticaanstad gekregen. als ja. een soort ja. Maar onze premier had daar niet moeten zijn, zegt Ons u. Volgens mij niet, nee. nee. Maar toch, als we dan naar de nieuwe paus kijken... paus Franciscus I, heeft u iets met hem? Of ook nee, helemaal niks. Ook niet het tegendeel. Ik lijkt me een heel aardige man. Behalve wat hij verkeerde opvattingen heeft. <laughs> hij komt wel ook. Of, of hij is uh, Jezuïet. U zei net al. U bent, ja, dat is een goed trekje van hem. Dat is wel ja, weer een, een goed, goed trekje. trekje van hem. Ja. Ja, u, u ziet geen gelijkenis. Want u heeft ook die achtergrond. U zei net dat u op kostschool bij de jezuïten hebt gezeten. Ja, precies. En dat dit is natuurlijk een intellectuele opvoeding die dieper gaat dan de meesten. Ja, want wat is dat eigenlijk, voor mensen die dat niet weten? Als je bij de Jezuïeten bent uh, grootgebracht? Nou, ze hebben zich gericht op, uh, al honderden jaren geleden... Op, uh, toen ze, na hun oprichting, zeg maar, in de 16e en 17e eeuw... zijn ze zich gericht op scholen door heel Europa heen. En daar probeerden ze een elite op te voeren... Uh, die dus later zou geven aan de samenleving... Uh, dat, en is van... dat is nogal een pretentie, dat is nogal pretentie natuurlijk om dat te hebben. Maar in Nederland waren er kneeschoolers in Nijmegen, Aloysius en Ignatius, en Aloysius in Den Haag, en ja. Ignatius in Amsterdam. En ik zat in Zijst op de oudste daarvan, uh, Kostschool. En um, maar nou, hoe zag het... dat eruit? Ik bedoel, wat, wat werd je daar geleerd? Nou, gewoon het, het gymnasiumprogramma, maar uh, buitengewoon goed. Um, die paters waren vaak mensen die anders in het leven nooit leraar waren geworden. Uh, de, hoge intelligentie. Dus je kon met hen van gedachten wisselen. Uh, over, um, dus zo'n vraag als uh, toen ik zei, ik, uh, ik geloof niet dat je de zoon van God was. En toen de pater zei, je bent Ariaan. Liet hij dat ook gewoon zitten. Ik zeg, sommige mensen zijn Ariaan. Ik voelde, huh? Dus daar niet, daar niet een gevecht over beginnen. En dat vind ik opvoedkundig geweldig. Uh, ik wou moeilijke boeken lezen, zoals, uh, uh, uh, Camus was toen een zeer naast Sartre, de grote Franse. Uh, die stond op de index, de index van verboden boeken. Oh. Dus dat mocht ik helemaal niet lezen, tenzij ik dispensatie had. Dus diezelfde pater ging ik heen en dan zei ik wil graag dat boek lezen. L'homme révolté van Albert Camus. Toen zei hij, dit is goed Erik als je het maar in het Frans leest jongen van veertien. Wat net één jaar Franse les gehad? Ja, nee, nee, nee. Ik had al vanaf in Engeland op lagere school gezeten. En ik had daar vanaf mijn achtste jaar Frans gehad. Dus nee, ik kon dat lezen. Maar het was een heel moeilijk boek. Maar ik vond het zo zo goed. Dat je niet nee zegt. Maar dat je zegt ja als je er maar moeite voor doet. Hoe komt dat eigenlijk? Dat u, want u bent geloof ik uit een gezin van... Uh... Acht, geloof ik? Zes. Of zes, zes, sorry. ja, Ik kon het even niet vinden. Nee. gezin van zes. Uh, waarom werd u eigenlijk daar naartoe gestuurd? Alle kinderen? Of, of nou, was dus de traditie. Enig? Mijn vader had zelf op Canegië gezeten. Zij had niet op de koolschool. Hij woonde in Nijmegen. Uh, mijn grootvader had op dezelfde school gezeten als ik. Ook op de kostschool. Ik had in Engeland, uh, toen ik daar nog zat, dus op de lagere school ook kostschool gezeten. Zij had alleen in de twee bovenste klassen. Um, dus van, het liep een beetje in één lijn door. En je kreeg daar een, een, een buitengewone opleiding. Ik was in zes jaar klaar met de gymnasium. En dat gold voor mijn, bijna mijn hele klas. Mm. Nou, en, en, en het was niet erg om van huis weg te zijn? Als je de vijfde bent, nee. <laughs> Dan ben je blij dat je van huis ja, ja. weg bent. Van die oude broers en zusjes af. Maar waren ze zo vervelend? <laughs> Helemaal niet. maar ja. Ja, Daar was je, werd je niet bekeken als de jongste. Ja, ja. Als je op ze. Daar buiten het gezinsverband. En ik was dat lange tijd wel. Tot mijn zusje mij nog kwam. Een jongere zusje. En. Um... Het werd je gepest door een jongere zusje, of niet? Nou, eerder ik jongere zusje. Maar goed, u, u wilde wel die rust van die kostschool en die jezuïeten. Ja, nou, ik werd me eigenlijk helemaal niks gevraagd. Dat gebeurde gewoon. Ja. En ik vond het niet erg. Want, want als de... ik ergens krachtig geprotesteerd had, dan hadden mijn ouders misschien wel gezegd: nou ga dan maar en was naar op school. Ja, want, want, want, want is het zo dat, dat uh, als. Want u zegt, mijn vader kwam ook uit die traditie. Ik bedoel, ja. dat katholieke geloof was wel heel erg aanwezig bij u. Dus ja, dat gezien. Mijn vader was natuurlijk toch nog de emancipatiegeneratie, waardoor je naar buiten toe altijd uh, uh, je de kerk verdedigde. Ook al deed hij die misidioote dingen. Um, maar naar binnen toe was dat vol kritiek. Hij was dus heel liberaal in zijn, in zijn denken intern, maar hij zou niet gauw in de openbare kerk afvallen. En ik denk dat dat voor de gereformeerde groep net zo groot toen. Maar wat betekent dat voor de keukentafel waar u met al die kinderen aan zat? Nou, dat we wel eens discussies hadden over. Dus als ik thuis kwam en zei... ik geloof niet in dat Jezus' zoon is van God... en dan uh, moest mijn vader fronzen de wenkbrauwen. En er ging men, met mijn discussie daarover aan. Waarbij ik de conclusie trok dat hij eigenlijk ook niet geloofde. De kleine, de kleine Erik Jurgens uh, trok ja. die conclusie dan. Ja. En nou, wat vond je ja. vader daarvan? Nou ja, later ging ik natuurlijk in de politiek... en kwam aan de linkerzijde terecht. Um, en oprichting van de PPR... Uh, eerst aan de linkerzijde van de KVP en toen de PPR, de politieke partij Radicaal. En toen zei hij dat je dat raar vond voor een zoon uit een geslacht als de mijne. regentengeslacht. Toen zei ik, vader, dan bent u, want ik zei u tegen mijn vader... dan bent u een marxist. Hoezo zei mijn vader? Ik zei, ja, de marxisten zeggen dat je politieke opvatting wordt bepaald door je afkomst. U bent dus de marxist en ik niet. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Bij twee dingen praten we deze maand met Nederlanders uit hun katholiek nest. Natuurlijk vanwege die nieuwe paus. En Onze vierde en laatste gast alweer in deze serie... is Emeritus Hoogleraar Staatsrecht en oud-politicus Erik Jurgens. En u had het er net al over, meneer Jurgens. Ja, via de KVP en de PPR kwam u dus terecht bij de Partij van de Arbeid. Want waarom dan toch bij de christelijke politiek begonnen... Ik denk dat het gewoon traditioneel was. Uh, ik ben toen gewoon kvp geworden oorspronkelijk. En uh, uh, toen kregen we dat gevecht uh, rond het kabinet Kals. Het um, kabinet Kals wat de progressieve kant op wou. en binnen een jaar of anderhalf jaar door uh, Norbert Smeltzer en de KVP-fractie eruit werd gegooid. En dat leidde tot een viertal leden van die fractie die uittraden. Uh, de groep Aarden noemde ze zich. Daar zat ook de voorzitter van de KRO bij, Harry van Doorn. En, um, en met hen samen hebben we toen die partij opgericht. We dus zeggen ja, uh, het gaat in het christendom om... Uh, niet om het verdediging van de gevestigde machten... maar om te proberen iets te doen voor de armen en misdeelden. Ja. Laten we even luisteren naar uh, ook een bergrede. U noemde hem al even helemaal ja. in het begin. Dan had u het over de bergrede ja. van uh, Jezus. Maar uh, we hebben ook nog een hele belangrijke bergrede gehad in Nederland. Even terug in de geschiedenis. Uh, die van Willem Aantjes, ja. uh, CDA-politicus, uh, 1975. Laten we even luisteren naar een fragment daaruit. De wereld hunkert christelijke politiek. Een politiek die spreekt voor wie geen stem hebben. Die handelt voor wie geen handen hebben. Die een weg baant voor wie geen voeten hebben. Die helpt wie geen helper hebben. We zijn 2000 jaar verder. De hongerigen worden niet gevoed. Ze sterven als ratten langs de wegen van hun uitgedroogde landen. En de dorstigen worden niet gelaafd. Ze worden aan hun lot overgelaten. En de vreemdelingen worden niet gehuisvest... Ze worden gediscrimineerd en uitgewezen. En we laten ze uitwijzen, tenzij we ze nodig hebben... om het werk te doen waaraan geen Nederlander, ondanks honderdduizenden werklozen... zijn handen nog wenst fout te maken. Willem Aantjes in 1975. U zat instemmend te knikken. Ja, want ik zat er ook bij dat hij die speech hield. Waar dat? Toen zat ik voor de PPR in de Tweede Kamer, 72 75, tot ik NOS-voorzitter werd. En ik moet zeggen, ik was uh, daar zeer van indruk en heb sindsdien Willem Aantjes daar ook zeer voor geëerd. Ik vrees dat het ook een van de gronden is geweest... voor wie er als voorzitter van de nieuwe CDA eruit gewerkt is. Want voor een aantal uh, meer behoudende krachten in het CDA... was dit natuurlijk... Uh, dit is echt de christelijke taal die je daar uitspreekt. Ja, maar dat is christelijke taal die u dus ja. uitspreekt. Want dat is voor u daar eigenlijk ging... de basis van uw geloof. Ja, daar ging het Jezus om. Als je vraagt, wat deed die man die, die zorgde voor armen en misdeelde... Um, en die was niet bezig met de vraag, met uh, allerlei the theoretische, theologische vragen. Heel praktisch voor de medemensen. Ja, en hoe heeft u dat uh, uh, zeg maar vormgegeven in uw leven? Nou ja, het is altijd uh, op de plek waar je bent waar je iets doen moet. En de plek waar ik terechtkwam was ja, een academische opleiding. En ik ben rechten gaan studeren, expres omdat ik um, met name de mensenrechten een grondslag vindt van onze samenleving. Dat is een nieuwe ontwikkeling eigenlijk sinds de oorlog. Het stond natuurlijk al 100 jaar sinds de Franse Revolutie. Maar dat is echt sinds de Tweede Wereldoorlog... is dat zo'n beetje de grondslag geworden... van het hele Europese en de hele Westerse beschaving. Uh, ik heb me daar erg voor ingezet. U wilde daar nou gewoon een steentje aan bijdragen? Ik wil een steentje bijdragen. Met name na 1990, toen de muur viel was er natuurlijk op dit punt nog een hoop te doen in Oost-Europa en Centraal-Europa. Dus ik ben namens de Raad van Europa twintig jaar lang actief geweest... voor de mensenrechten in die contree. Dus Rusland, Oekraïne um, en de andere landen van Oost-Europa. Ja, en, en uiteindelijk niet alleen in die politiek gebleven, hè? Dat heeft u wel altijd erbij gedaan, ook in de Eerste Kamer. Ja. Maar het, u, u zag toch meer in die academische... Nou, het, is, het aardige is van een combinatie van het academische en het politieke werk... is dat in mijn geval, omdat ik staatsrecht mijn vak was... Uh, ik werd ook leraar staatsrecht uh, oorspronkelijk in Maastricht... en later in, ook aan de VU... Um, ik heb dat vak ook beoefend aan de Universiteit van Amsterdam... toen ik net afgestudeerd was. Um, ja, de overgang van staatsrecht naar politiek naar mensenrecht is niet zo groot. Dus nee. ik heb gewoon in feite een, een, een bedding gevonden... waarin ik mijn activiteiten kwijt kon. Behalve in die tien jaar bij de NOS... Het enige wat ik daar kon noemen, was de vrijheid van meningsuiting verdedigen. Ja, ook belangrijk. Ook heel, toch? belangrijk ook heel belangrijk. Maar goed, even terug naar het geloof. Ik bedoel, hoe heeft dat dan toch nog een rol gespeeld in uw leven? Want u zei net van ik geloof nog steeds. Ik, ik hou niet van de pauze, ik hou niet van die poespas. Maar ik heb mijn eigen manier gevonden. En dat heeft ja. heel veel te maken met die bergreden. He, die, die, die, die, de mensenrechten zorgen voor mensen. Dat is voor mij heel belangrijk. Uh, ja. Maar hoe is dat verder gegaan in uw leven? Nou, ik denk dat het een beetje gelijk opging. Want in de periode dat ik toen met die PPR begon en in de politiek ging. was ook in de kerk geweldig veel gaande. Dat was dus de jaren 60 het Vaticaans Concilie. Ik ben vanaf het begin bij de Studenten Ecclesia van Upp Oosterhuis betrokken. Geraakt. Wat was dat? Uh, dat is een, was een, eigenlijk bedoeld als een soort parochie voor de Amsterdamse studenten. maar werd tot op de huidige dag een soort vernieuwingsbron binnen het liturgische en het kerkelijke leven. En wat was het uitgangspunt? Wat wilde u? Want wat wilde die groep? Vernieuwing. Die, die, die ouderwetse kerk uh, meer met de dag brengen. En meer dus het, het pastorale. Dus datgene. Het met je medemensen bezig zijn boven. het, het verkondigen van allerlei theorieën. En allerlei uh, regeltjes. En allerlei regeltjes. En die En, en ook. Zelfs dat. Um, zelfs ik bedoel, wat mij ergert is. Um, niet zo erg dat mijn moreel principe uitspreekt. Bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Dus die vrouw in coma in Italië een paar jaar geleden... Die na 17 jaar hebben ze toen de voedingszonde weggehaald... en zij mocht sterven eindelijk. Toen zei, riep het Vaticaan dat die vader die dat veroorzaakt had... een moordenaar ja. was. Dan denk je, dan heb je welke geen begin... van pastorale bezorgdheid voor je medemens. Want de zorg die daar was... die vader had 17 jaar lang voor zijn dochter gezorgd. Ja. Dat was hopeloos. Uh, en nu wilde hij haar waardig laten sterven. Ik vind dat een christelijke daad van de Eerste Orde. Ja, en, en afschuwelijk als dat niet mag? Het is heel erg als niet mag. Ja, ja. Als je dan door, door de kerk zelf, of autoriteiten althans. de kerk zelf, dat zijn wij, niet de autoriteiten. Uh, dat die dan dat afdoen als moord. Ja, maar er zijn ook een heleboel goede dingen die de kerken doen natuurlijk. Heel veel. Ja. Precies, dus dat is de andere kant. Degene die die bergheden toepassen, die ziekenhuizen oprichten... en die scholen opinstellen en, en de armen helpen op allerlei manieren... dat is de kerk voor mij. En ja. Dus waar dat gebeurt, daar ben ik enthousiast eh, aanwezig. En heeft u dat zelf ook gedaan? En bedoel, bent u ook een... een... Een, een christen of katholiek geweest die ook uh, zelf uh, dingen voor armen bent gaan doen? Of heeft u het meer op het academische niveau gedaan? Ik vrees, voor eerst op academische en politiek. Ik, ik vrees? Op... Waarom zegt u, ik vrees? Nou, omdat je moet het ook in je hebben om dat goed te kunnen. Hè? Om, uh, om, voor mensen, Je hebt ook mensen die een pretentie hebben. Ik ga eens voor arme mensen iets doen, maar ja. die hebben het niet in zich om iets over te dragen. U, u bent daar dieper niet naar. Ik denk niet dat ik de type ben. Ik dat, uh, en ik denk dat ik door te pogen de samenleving te veranderen... het de politieke bestel te veranderen... en de sociale verzekering te verbeteren... dat ik daar meer heb kunnen doen... dan ik had kunnen doen dan wanneer ik persoonlijk ergens actief ja. was. Maar is de kerk nou eigenlijk veranderd? Want u zegt, ja, wij, wij, wij uh, wilden dat graag. Wij waren toen jong. U heeft later, geloof ik, ook nog uh, in een andere uh, organisatie gezeten... om die kerk uh, te veranderen. Ja. Um, de de Marienburg Vereniging. Ja, die, die, die wilde eigenlijk net zoiets. Hè? Die wilde ook eigenlijk... Die kerk moderner maken. Nou, ik ben zelf medeoprichter oprichter geweest, en dat was een jaar of tien na het Vaticaans Concilie, want daar hadden we grote hoop dat er grote veranderingen in plaatsvindt. 62, 65 was dat concilie. In de jaren 70 was er niks gebeurd. Integendeel, de, de opvolger van die concilie georganiseerd had, die draaide alles terug. Tot op de huidige dag is dat doorgegaan. En toen is de Marienburg vereniging opgericht om daartegen te protesteren. We hadden in het begin 10.000 leden. Ja. Dus dat zei wat bij de het is mijn generatie. Hè? Het punt is dat je ziet bij jongere mensen... de generatie na mij en helemaal de generatie, twee generaties na mij... dat zij eenvoudig um, onverschillig zijn. Dus of tegen zijn, dat mag natuurlijk... maar erg is onverschillig. Dus dat je het hele wat de kerk probeert voor elkaar te krijgen... wat het christendom probeert voor elkaar te krijgen... dat je onverschillig laat. Als, dat, dat, niet alleen de zindegeving van het leven... maar ook de inzet van je naast. Ja, maar hoe, hoe ziet u wat dat betreft de toekomst... van het katholieke geloof? Sommig. Ja? Ja, als dat, als dat zo doorgaat... deze paus is weer op dezelfde manier als 500 jaar geleden gekozen... Dat betekent zo volstrekt geen inzicht hebben in de maatschappelijke samenhang. U verwacht niks van deze nieuwe Franciscus I? Die, die kan op zijn eentje sowieso niks, ook al zou hij het goed willen. En als hij iets ernstigs zou willen veranderen... wordt hij vergiftigd, zoals een van zijn voorgangers. Um, Johannes Paulus, die, de eerste, die, die hebben ze een um, kopje krijgen. Maar het zegt men, maar de, die heeft het maar acht maanden gehouden daar. Maar hoe zou het dan ooit veranderen, denkt u? Als wat u zegt, ik zie het somber in. Ik bedoel, hoe loopt het er ja, af met het katholicisme? Ik denk dat de kerk als constructie zoals wij het kennen... zo'n autoritaire organisatie, dat die zijn tijd gehad heeft. Je ziet het zelfs ook in Zuid-Amerika... waar de meeste katholieken wonen, ik geloof 40 procent... maar ja, katholieken die zich katholiek noemen. Maar daar zijn ook de Pinksterbewegingen en zo zeer actief. En die winnen hals, uh, hand over hand van de katholieken. Dus omdat het... die veel directer met de mensen bezig zijn. Dus je ziet het somber in voor de katholieke kerk? Ik zie het somber in, ja. Ja. En ik ben niet de enige. Nee. En, en dan toch, we zitten aan de vooravond van Pasen. Gaat u dan nog wel naar het Urbi en Orbi luisteren? Of? Nee, dat niet. Maar ik zal wel een paasdienst bijwonen. Het ja. ja, is het ja. belangrijkste feest van het christendom. Ook al geloof je niet in die letterlijke verrijzenis... of opstanding, zoals portstant te zeggen. Um, want dat is het hoogst onwaarschijnlijk verhaal. Maar een, een, een, een jaarlijkse uh, opnieuw... Opstaan van de natuur en van de mens en van je goede bedoelingen. Dat kun je heel goed met Pasen vieren. Ik wens u een zalig Pasen. Dank u wel, hetzelfde. Erik Jurgens was dat. En we spraken met hem over het katholieke nest waar hij uitkomt... en wat hij dan nog vindt van dat katholicisme. Goed, dat was de laatste in de serie die we hebben gehad. En dit was ook Twee Dingen voor vandaag. Voor meer informatie en uitzendingen terugluisteren... gaat u naar www.twedingen.nl. En zometeen BNN Today vandaag met Erik Kortom. Wat gaan jullie doen, Erik? Zeker. Um, we gaan praten over Sparta. Sparta gaat een real-life show krijgen, want als die loopt al. Uh, uh, en dat is eigenlijk... Uh, nog nooit eerder vertoond. We gaan het natuurlijk hebben over Cyprus met twee uh, zwaargewichten die daar alles van weten. Ik ga praten met Ermen Wendemars uh, over Irene Wuest en over Sochi en hoe de boel de, de, de daarbij ligt. Maar eerst het nieuws gelezen door Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 van een blauwdruk over model is geen sprake, zegt Dijsselbloem nu. Een akkoord tussen vakbonden en werkgevers komt op zijn vroegst in de loop van volgende maand. Blijkt uit een brief van de Stichting van de Arbeid aan minister Ascher, Die had met het oog op de begrotingen gevraagd om een akkoord voor 1 april. Maar dat gaat niet lukken. Anderhalve week geleden begon het overleg tussen werkgevers en bonden. Die proberen op één lijn te komen voor ze met het kabinet gaan praten. De samenwerkende hulporganisaties beginnen een campagne om geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog in Syrië. Voor donaties is giro nummer, nummer 555 opengesteld. Tweede paasdag zenden Farah en EO een speciaal programma uit over Syrië. En ook komen er spotjes met bekende Nederlanders op televisie. En Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. Na 125 weken is de Amerikaanse golfer terug aan de top. Woods zakte twee jaar geleden weg na privéproblemen, maar hij kwam terug. In Orlando won hij nu de Arnold Palmer Invitational. Daardoor is hij vanaf morgen weer nummer 1 op de wereldranglijst. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Maandagavond, 25 maart, iets na half negen. Een hele goede avond. Cyprus is gered, maar er uh, blijven genoeg vragen over de crisis. De euro en Cyprus zelf natuurlijk. Na negende stel ik ze aan de financiële wonderboys... Peter Paul de Vries en Roland Koopman, die hier bij mij aan zullen schuiven. En vandaag was de rechtszaak tegen de mannen... die een granaat hebben afgeschoten naar de Amsterdamse rechtbank... zometeen de details. Als je wil zien hoe het hier allemaal aan toe gaat in deze studio... dan kan dat natuurlijk, dan ga je naar radio1.nl... want daar hebben we een webcam en dan kun je ons allemaal zien zwaaien. Zo. Um, ook een leuk onderwerp, ik zei het net al. Uh, Sparta, William Vloed is directeur bij die Rotterdamse Club. Uh, William, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zometeen gaan we uitgebreid praten over de real life soap die over jullie te zien is op RTL7. Maar eerst Veendam. Toen we ik het toch even met jou erover hebben. Als het feestement van Veendam komen jullie er iets beter voor te staan in de Jupiler League, toch? Door onder het motto: de een zijn dood is de ander een brood. Nou, dat niet. We worden er inderdaad wel iets beter over. Maar van de andere kant vind ik het een hele trieste ontwikkeling hoe het gaat in Nederlandse voetbal in de eerste divisie. Duidelijk, daar gaan we straks uh, ook nog even over doorpraten. Allereerst hier nu het Sportnieuws met Jack van Gelder. Ja, er is er niet over gesproken, ook niet in dit programma... dus daarom meld ik maar dat voetbalclub Vendan failliet is. Is dat zo? Ja, de club uit de Jupiler League kon niet genoeg geld bij elkaar sprokkelen... om het voortbestaan van de club te waarborgen. Interim-directeur Piet Scholtens. Wij moesten bij de KVB een plan van aanpak dienen uh, eind deze week. En ja, dan moesten wij dus uh, eigenlijk uh, keiharde garanties op tafel leggen van uh, 7 ton...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 Niet alleen voor Veendam is het vervelend nieuws, ook MVV is de dupe van het faillissement. De punten tegen Veendam worden geschrapt en daarom zal MVV op een grotere achterstand komen te staan van koploper Sparta Rotterdam. U hoort erover technisch directeur Ron Elsen van MVV. Ik wil natuurlijk wel benadrukken dat mensen hun baan verliezen, dat is, dat is verschrikkelijk. Hè. Veendam gaat waarschijnlijk haar betaald voetbal verliezen in de regio. Laat, laat dat voorop staan dat het heel vervelend is. Nou, sportief gezien van MVV dramatisch, on, on, oneerlijk gevoel. Ik, ik meen dat we nu eigenlijk gelijk moeten staan met Sparta. En dat ik net toch gewoon negen uh, punten aftrek krijgen in de competitie. Ja, daar kun je niet tegenop voetballen. Ik denk dat dit jaar uh, waarschijnlijk de competitie uh, bestest gaat worden... niet op sportieve gronden, maar op economische gronden. Ja, ja. De KVB zal ja. binnenkort de licentie van Veendam intrekken. Wilde jij wat zeggen even? Nee, nee. Ik ga ook niet door Sotje heen praten. Ja, Oké. Okay. De Jubilee League telt nog 16 clubs... aangezien AGOVV eerder dit seizoen ook al uit de competitie werd gehaald. Nee, niks. Nee, nee, nee, nee. Hij, hij wil, hij wil iets gepromoveerd vorig jaar. Dus nee, dit is niet, niet meer onze, onze nee. zorgen. Andere league, letterlijk. Andere league. Nederlands elftal speelt morgen met bijna hetzelfde team tegen Roemenië. Alleen Westie Snijder die tegen Estland geblesseerd het verliet, zal niet spelen. Hij wordt vervangen door Rafael van der Vaart. Bondscoach Louis van Gaal legt uit waarom hij met dezelfde spelers gaat starten. Omdat het uh, mij goed beval is. Hè? Hebben we hebben drie nog. Op, Een trainer is nooit uh, tevreden, maar je hebt gelijk. Uh, het zou beter moeten.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 dat zij, uh, zeker aanvallend gezien, meer weerstand kunnen bieden. De wk kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Roemenië... is morgen natuurlijk vanaf vijf voor half negen te volgen op Radio 1. En ik mag het met Pas Stigelen weer verslaan. En dan na 125 weken zal golfer Tiger Woods... morgen weer op de eerste plaats staan van de wereldranglijst. Voor de achtste keer de Arnold Palmer Invitational op zijn naam te schrijven... pakte Woods zijn 77e titel op de PGA Tour. Woods neemt de koppositie over van de Noord-Ier Noord Rory McIlroy. Ja, het is een leuke golfer. Ja? Ja, die komt er wel, die Woods. Okay. Ja, die, die woest die is niet onaardig. Nee, die kan het he? wel. Ik zag vandaag een man een bal uit een boom slaan. Echt waar? Ja, die had een bal in een boom geslagen. En die, ging, die klom in de boom en sloeg hem daaruit. Ik kan hem wel erin slaan. Want ik vaak, ja, ik wou zeggen dat het. Hmm. Ja. Dat gebeurt, Dat ik dat ook heel goed kan. Jack, dank We je kunnen jou. even doorpraten, het is een lang intro. Het is een hele seconde, nog 14 ongeveer. Nog niet hoor. Het gaat over bewegen als Mick Jagger. Van de Room 5 Christina Aguilera. Ik heb net door hem gezien, Je moet je stil zijn. 1, 2, 3, 4. A name So get in the car. Oh, voor de mensen die naar de webcam keken... mijn aller, aller, wel, liefst welgemeende excuses. Je hoorde Maroon 5 en Christina Aguilera... van een heel klein stukje and moves like Jacker. Radio 1, PNN Today. Serieuze zaken nu. Op 21 september 2011... werd de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam... bestookt met een granaat. Het proces tegen de verdachte York M en mijn Omar T... is vandaag begonnen. Telegraafverslaggever Saskia Bellemans... zat de hele dag voor ons in de rechtszaal. En ook voor de telegraaf natuurlijk. Saskia, hoe was het? Nou, uh, we zijn er eerlijk gezegd niet zo heel veel wijzer van geworden. Oh. Uh, de jongens hebben zich beide, zoals ze dat ook eerder al hadden gedaan... Uh, op hun zwijgerecht beroepen. Uh, dat heeft niet de hele zitting volgehouden. Dus af en toe hebben ze wel gesproken. Maar dat was dan vooral op hele ondergeschikte punten. En ja. ja, de vragen waar het echt om ging. Waarom en hoe en, en uh, nou ja, dat soort vragen. Die zijn niet beantwoord. En uh, het ziet er niet uit dat die beantwoord zullen worden. Heel even voor mij. Dus je kunt je beroepen op je zwijgerecht. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal je mond moet, moet houden. Je mag dus dan wel je mag kiezen wanneer je wil zwijgen. Nou ja, het is natuurlijk... Uh, kijk, als je je broert op je zwijgrecht is het normaal zo... dat een verdachte uh, de hele zitting zwijgt en helemaal niks zegt. Maar deze twee konden zich niet zo goed inhouden. Okay. Om een voorbeeldje te geven... die, die Omar T, die, uh, werd, uh, die is geconfronteerd met een paar undercover agenten. Uh, die hebben hem uitgehoord en uh, die undercover-agenten... die hebben verklaard dat hij heeft zitten huilen in de auto. Nou, daar werd hij zo ontzettend boos over. <laughs> dat was gelogen en zo'n type was hij niet. Dus ja, de beschuldiging dat hij met een granaatwerper... op een rechtbank heeft geschoten, dat, dat heeft hem minder opgewonden... dan de beschuldiging dat hij zou hebben zitten huilen in de auto. Ja, want echte mannen huilen niet, natuurlijk. Veertien um, aanklachten tegen Jork M., zeven tegen ja. zijn vriend Omar T. Uh, wat voor aanklachten hebben we het over in deze... En nou, dat varieert een beetje van uh, poging tot uh, moord uh, op bijvoorbeeld beveiligers in dat, uh, in dat rechtbankgebouw. Poging tot moord op een uh, jongen in de pijp die gewoon met zijn broer en een paar vrienden aan het stappen was en vervolgens werd aangevallen. Waterbezit, uh, heling, bedreiging. Het is een uh, bondscala aan, uh, aan uh, feiten waarvan ze verdacht worden. Even voordat we naar deze twee jongens gaan. Het wa waarom, waarom, is no totaal niet duidelijk waarom ze die aanslag hebben gepleegd eigenlijk, hè? Nee, totaal niet. Uh, ze ontkennen het ook, hè, dat ze er ja. überhaupt bij betrokken zijn. Het score leidde in eerste instantie naar York M, omdat de aanslag vuilniszakken buiten op straat werden gevonden. En daarop zaten vingerafdrukken van York M. Nou, York M die komt voor in de top 600 van uh, meest criminele uh, jongvolwassenen in Amsterdam. Dus ja, uh, zijn vingerafdrukken zaten in de databank. En uh, vervolgens heeft uh, de politie besloten om daar uh, met goedvinden van het OM... Um, microfoons in zijn huis te plaatsen om hem af te luisteren. Toen zijn ze drie maanden na de aanslag... Uh, de granaatbuis waarmee de, de granaat is afgevuurd... uit het water gaan vissen. En hebben ze ondertussen geluisterd of Jork M. daar iets over zou zeggen. En dat deed hij inderdaad. Hij maakte opmerkingen als uh, ze hebben dat dingetje gevonden. Huh? Uh, ze hebben gezien dat we over het bruggetje reden. En uh, ja, toen er een reconstructie kwam van het uh, programma Opsporing Verzocht... en je kon zien dat twee mannen op een scooter over een bruggetje reden... zei die dat zijn wij... Ja. Nou, vandaag zei hij van... ja, ik bedoel niet dat wij dat echt waren. Ik bedoelde alleen maar... dat zijn wij als beroepscriminelen. Ja, ja in overdrachtelijke dingen. zin. Ja, precies. Precies, ja. Um, je zei het al, vingerafdrukken gevonden. Uh, hoe hebben ze ze uiteindelijk voor de rechter gekregen? Want met vingerafdrukken... Is er, is, heb je het gevoel dat, dat het OM wel een zaak heeft? Nou ja, het... Uh is min of meer gecompleteerd door allerlei uitspraken die hij heeft gedaan in uh, in die tapgesprekken. Ja. Daar heeft hij toch een heleboel dingen gezegd waar, waaruit de politie en het OM mee te kunnen opmaken. Dat hij daar uh, toch echt wel meer van weet. En die Omar die is uh, in contact gebracht met een paar uh, undercover agenten en die heeft daar het een en ander tegen gezegd. Omar zegt dat hij te, dacht dat hij te maken had met een paar harshandelaren en dat hij een leuke deal kon maken. Uh, en die harshandelaren die hadden gezegd dat ze naar hem toe waren gestuurd door Jork M. Want die maakte zich een beetje zorgen. Nou, daar zou hij met open ogen ingetuind zijn. Hij zou het een en ander verklaard hebben. En die Omar, die zei vandaag weer van... Ja, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. En dat hebben ze verkeerd begrepen. En de opmerkingen die ik heb gemaakt, die gingen over iets heel anders. Ik heb het gevoel, ja, dat, er een, ik... Ik heb het gevoel dat er weer een heel lang proces aan zit te komen... als deze jongens zo doorgaan. Ja, het duurt in ieder geval al zes dagen. En uh, we zijn nog wel even bezig met het behandelen van de feiten. Dat vrees ik ook, ja. Ja, Saskia Belleman. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Het schaatseizoen werd dit weekend prachtig afgesloten in uh, Sochi. De Olympische locatie natuurlijk van volgend jaar. Onze eigen Erwin Wennerbars was daarbij. Ik praat straks met hem uh, en met de koningin van het seizoen Irene Wust, gaan we samen doen. Hè? Mag ik ook heel even met Irene praten? Hè? Mag jij zeker? Hey, ook heel kort. Oh, leuk! Uh, wil je meepraten? <coughs> dan kun je natuurlijk altijd via de, uh, via de Twitter via hashtag BNNToday. Je kunt ook natuurlijk naar Facebook. Dat is facebook.com slash BNNToday. En dan eens kijk naar de webcam. Dan doen we weer een klein dansje... Dus Goed. Um, Erben gaat zo ook dansen hoor, ik beloof het je. Um, de kleedkamer, daar gaan we het nu over hebben. De kleedkamer voor profvoetballers is, uh, is een heilige ruimte. Tenminste, dat roept <tie> men altijd, waar niemand van buitenaf in mag. Maar niet meer voor de spelers van Sparta Rotterdam. Een cameraploeg volgt, volgt dit seizoen alles bij die club uit de eerste divisie. Van straftrainingen tot het schelden in de kleedkamer. Voorbereidingen, alles erop en de rand. Misschien nog net niet onder de douche. En dat alles sinds vorige week te zien op RTL 7. Sparta-directeur William Vloet. Ik had je net al even aan de, aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kun je dat nou doen, dat heiligdom de, de spelerskleedkamer openstellen? Dat is de enige veilige plek van de spelers. Nou, een soort uh, fabel ook wel een beetje. Het is ook een beetje doorbreken van een mythe. Kijk, uh, vroeger was het inderdaad zo met de hedendaagse uh, social media, met uh, Facebook met Twitter. Uh, als we vandaag iets zeggen in de kleedkamer... staat het morgen groot op het nieuws. Maar tegenwoordig is het nog veel sneller als ik vandaag iets zeg... is het vijf minuten later wereldnieuws. Ja. Dus op dit betreft de, de geheimen zijn weg uit de kleedkamer. Maar ik neem wel aan dat je ze dit op een voorzichtige manier hebt moeten voorleggen, of niet? Nou, ik heb het niet goed gedaan, um, want we zouden eigenlijk in juli starten. Toen ging het niet door in verband dat we de financiën niet rondkrijgen. Uiteindelijk moest het toen in uh, oktober heel snel besloten worden dat we het gingen doen. Uh -huh, ja. En toen heb ik ze in de medegedeeld van, uh, jongens, we gaan het doen. Uh, nou, uiteraard kregen we toen heel veel weerstand. Van ja. wie kregen, kregen, kregen jullie weerstand dan? Van de spelers zelf? Ja, van de spelers zelf. De spelers zelf die uh, variëren van wat levert ons op en uh, ja. wanneer weten we dat de kamer is en die wat was. weten we dat met de, wat met de ruwe beelden gebeurt. En uh, wie mag het uh, voor het zeggen krijgen en krijgen we inzage? Nou gewoon continu heel en veel vragen. En nou, het... krijgen jullie inzage? Ja, krijgen jullie inzagen? Ja, krijgen we inzagen. Maar tot nu toe is het gewoon zo dat de eerste vier uitzendingen, heb ik gezien, is er eigenlijk heel weinig uh, vragen van ons uit. Want uh, ja, uiteindelijk als je elke dag bij zijn camera loopt en je als voetballer wen je er gewoon aan, uiteindelijk krijg je gewoon geen vragen. Uiteindelijk is het ook gewoon normaal gedrag. Maar Erbent zegt nu net recht, krijg je inzage ja. Of heb je van tevoren, laat maar zeggen, alles dusdanig strak uitonderhandeld? Dit, ma dit mag wel, dat mag niet, hier zijn de grenzen, daar gaan we absoluut niet overheen. Hoe heb je dat gedaan? Nee, nee, helemaal niet. Ik vind als je zo'n programma meemaakt, dan moet je je kwestie maar opstellen. Dan moet je niet aan voorbaat grenzen stellen. Dus we hebben gewoon gezegd van, uh, ga je gang. En starten. Wij zijn open. Wij zijn Sparta. We zijn een open, pure club, uh, zoals wij bekend staan. En je mag gewoon alles filmen. En uh, ik moet zeggen, de vier uitzendingen die ik nu hebt gezien... levert toch mm -hmm. geen enkele discussie op. Ik kan me voorstellen dat je, als je een persconferentie hebt... dan, ben je, ben je, ja, dan, dan weet je dat de kamer staan. Dus dan zeg je niet altijd echt de waarheid. En dan in de, de kleedkamer komen er meer emoties, ja. emoties los. Maar als je dan nu in de kleedkamer, als je weet of daar ook een camera staat... Heb je dan, ben je dan, dan niet bang dat dan die spelers zich toch een beetje, beetje, beetje inhouden... en dat het dan te kosten gaat van zometeen je prestaties op het veld... Nou, het zijn twee verschillende dingen. Ik denk wel dat spelers zich in het begin in hebben gehouden. In het begin was iedereen ging netjes zitten en uh, zag je gewoon uh, niet normaal gedrag. Hè. Ja. Maar in uitzending 4 zie je dat spelers op een gegeven moment gewoon gaan dansen. En zie je zelf de trainer een danspassie maken. Ah, dat doen wij uh, hier ook. In in de in de de ja, maar dansen vind ja, ik ook. Helaas vind ik dan kan, dan ik, dan kan dan ik niet al. zien. Nee, maar <laughs> uh, ik, de, de, maar, ik denk dat uh, Erben erop doet dat op het moment dat er, laat me zeggen, echt even, want ik kan me voorstellen dat na een wedstrijd, dat er even echt de waarheid tegen elkaar gezegd moet worden. Om elkaar ook weer op scherp te zetten. Of om misschien zelfs wel elkaar op de, de ander op, op z'n flikker te geven, dat, dat dat best wel ingewikkeld is met een camera op je neus. Nee, nee, dat krijg, je gewoon te zien. dat krijg je gewoon te zien. Op een gegeven moment als je de camera op je gezicht hebt, de eerste paar dagen is wennen, maar daarna ben je het kwijt en ja. daarna ga je gewoon starten. En daarna is het gewoon, uh, alles hebben laten zien, ook de emoties na een uh, gewonnen, maar ook na een verloren wedstrijd. Nou, even luisteren naar de kleinste, oh, niet, oh, sorry. <laughs> ja. ja, ik denk niet, kijk, de tweede vraag was namelijk of het de kosten gaat van prestatie. Ja. Natuurlijk, als je kop boven het uitsteekt... dan denkt iedereen van, ja jongens, wat doen ze toch? Is het niet arrogant gedrag? Is het niet raar gedrag? Ik denk dat het een kwestie is van, uh, van een beetje van lef. Maar eigenlijk gewoon ook laten zien dat de voetballerij... En, uh, een wereld is waar gewoon heel hard wordt gewerkt. En waar spelers veel harder moeten trainen... dan dat eigenlijk de beeldvorming is van mensen. Ik denk dat het ook gewoon goed is in deze tijd... om echt de keuken, in, in de keuken van het voetbal te kunnen kijken. Um, over daarover gesproken. We, uh, afgelopen maandag hebben we natuurlijk ook gekeken. Even een klein stukje uit het programma. Luister even mee. Het Kasteel. Voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal staan de poorten wagenwijd open. Nog nooit mochten camera's overal bij en zoveel filmen. Op trainingskamp, bij het teamoverleg en zelfs bij contractbesprekingen. Het is dit jaar alles of niks. Sparta moet promoveren naar de eredivisie, anders gaan er koppen rollen. Zo, promoveer je niet, dan gaan er koppen rollen, je Vloet. Ik neem aan dat het programma dan, tenminste dat, uh, dat het programma een beetje doelt op jou. Kop. Als ik dat zo hoor, ben je niet bang dat het de druk van jou ook een beetje hoog maakt? Dit. Nou, het programma bedoelde juist niet op mij. Dat was het mooiste. <lacht> het programma bedoelde gewoon dat ik zei... Nou, het gaat niet alleen om de voetballers... maar het gaat ook gewoon om iedereen bij de club. Als je topniveau wil nastreven en wilt, kop. Top, uh, sportklimaat naar streven... ...dan moet je beseffen dat de mensen ook achter de schermen... ...geweldig belangrijk zijn. En ik heb daar alleen een keer in een toespraak aangegeven... ...dit was wat een oude man. Dat was Cor Hendricks, fantastisch. Mm. Ik heb gezegd van jongens, het kan niet zijn dat de spelers ...alleen maar op het donder krijgen, maar willen we echt presteren... ...moeten wij ook beseffen dat wij net zo belangrijk zijn... ...als de doelpuntenmakers. Kijk, wat, wat krijgen jullie daar nou voor terug? Nou, op de eerste plaats, hè, er zijn natuurlijk verschillende dingen die je terugkrijgt. Ik denk naar de spelers, wat ik heb verteld. De spelers ja. zich uh, ontzettend goed kunnen profileren. Als je eerste divisie speelt, kom je zelf op tv. Als je eerdivisie speelt, wat meer. Maar hoe vaak kom je als speler in beeld om te laten zien hoe hard je treedt, wat je er aan voor moet doen. Ja. Dus dat is één. Als club zijn. Uh, dan kunnen onze sponsors die in de eerste divisie op zaterdagavond 80.000 uh, toeschouwers krijgen... krijgen nu een kijkdichtheid ja. van ongeveer 235.000 mensen. Dus onze sponsors komen goed in beeld. En daarbij komt uh, alle gelden die binnenkomen, die meer zijn dan het bedrag dat we in, uh, hebben gelegd... die kunnen we gebruiken voor uh, uitbreiding van faciliteiten. En dan moet je denken, uh, we hebben nu bijvoorbeeld uh, vier, vijf fietsen... waar een spelers zich warm kunnen fietsen. En dan komen er 15. En denk je is, dit, is dit ook een manier, laat me zeggen, zou dit een manier kunnen zijn om bijvoorbeeld zo'n club als Veendam, die het nu niet gered heeft, om die, om, die, om die wel overeind te houden op deze manier? Dus met, met, door de sponsors wat beter in de te brengen? Absoluut. Kijk, je hebt twee manieren waar je geld kunt verdienen. Dus is uh, talentvolle spelers. Nou, de Sparta, uh, denk ik, een groot doorgeworden. He, Stroopman en Jeter Willems in Nederland zelf te zijn natuurlijk geweldige exponenten van de, de club Sparta. Uh -huh. Dus één manier waar we heel veel geld kunnen verdienen. De tweede manier is dat je uh, sponsors via Sparta... een podium krijgen, een exposie krijgen... waar heel Nederland ze kan zien. Als ik zie onze hoofdsponsor Europroducts... hoeveel mensen hem hebben gezien... en hoeveel reacties hij na de uitzending heeft gekregen... ja, die heeft inderdaad een, een premie. Uh, geschonken aan Sparta. Omdat je zegt van nou jongens, buiten het contract zijn dit fantastische momenten voor mij. Hey, is uh, een prominent Sparta, Sparta fan uh, deelder? Uh, is hij al benaderd om, uh, om ook mee te doen, of niet? Nou, als je goed hebt gekeken, Jules zat in de eerste uh, uitzending deelder. En uh, volgens mij komt hij bijna in alle uitzendingen terug. <laughs> Alleen dat niet zo in twee niet, dacht ik, maar in drie en vier is Jules Deel er ook in beeld en legt iets naar uitleggen. En dat is gewoon een prominente een Spartaan, een echte Spartaan, een hart en nieren, die uh, dat uitstekend kan verwoorden, dat gevoel. En dat doet hij op een hele goede manier. Je komt er nu ook uit een groot diner in het stadion van Sparta. en de camera's daar dan ook weer bij? Als, ik zit nu met jou te praten. Staat er nu een camera op jou gericht? Nee, nee wel wat foto's gemaakt. Dit is diner. Dat is echt een heel bijzondere club van Sparta. Iedereen die 50 jaar en ouder is of vijftig jaar lid, die mag hier aanwezig zijn. Dus hier lopen mensen rond met een rollator. En die zeggen tegen mij, ik was de hele goede linksbuiten in ja, 1943 wil je? Ja, ken je me nog? Nou, okay. En ik zeg maar ja, op? maar ik ken helemaal niet niemand. En die komen met een rollaat <laughs> en stokken rondgelopen. En die kregen, ik krijg op mijn donder, want het voetbal moet anders. En ik moet met links binnen, links buiten in het centrum spelen, WM-systeem ze. Zo, zo steek je ja, nog eens wat op, William, van al die oude knakken. Ja, William Vloed, ongelooflijk. Ja, dankjewel, veel succes. En uh, uh, uh, de tweede aflevering van Achter de Poorten, want zo heet het programma Achter de Poorten van het Kasteel, is vanavond om half elf op RTL 7 te zien. William Vloed, dankjewel. Graag. Dit is Laura Jansen. And dedicate the, the Lighthouse. in the dark De Nederlandse Laura Janssen vertrok ooit naar de Verenigde Staten... onder het motto, komt nooit meer terug, maar ze is toch wel weer terug. En ze gaat ook wel weer terug naar de Verenigde Staten... Dus is een beetje van ons allemaal. Uh, Laura Janssen dus en uh, The Lighthouse. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Maandag, dan moeten we het over uh, sport hebben met Erben. Volgens mij is er maar één ding waar we het over kunnen hebben. Wüst. Ja, toch? Ja, wust. Irene Wust, onze eigen ijsmeesteres. Het schijnt dus dat... Uh, Iedereen weer verliefd is. Nee. Ja. En ging daarom zo hard. Er denkt dat ze daardoor, daarom zo hard ging. Maar zat ze dan op het uh, op de tribune? Ja, Was zij die ene vraag. persoon op de tribune daar in Sochi? Dat is de vraag. Laat verliefdheid je harder schaatsen. Ik denk het wel. Nou, ik denk eigenlijk dat je dan te druk bent met andere dingen om voldoende te trainen. Nee, maar je krijgt gewoon een soort gelukshormonen waardoor je heel veel energie krijgt en als een malle gaat. En ze wint ook. Ja, ze heeft volgens mij op elke afstand waar ze gereden heeft, heeft een medaille gewonnen. En hoe komt dat dan? Omdat ze of omdat het veld van de vrouwen gewoon te krap is. Er zijn maar een paar goede vrouwen en als je daarbij hoort dan win je alles. We gaan het daar weer op gooien. Dat het makkelijker is voor vrouwen om kampioen te worden. Nou, misschien wel. Ja. Nou, die slangenkuil daar blijf ik van weg. Die slangenkuil die redactie heet daar blijven we van weg. Maar je krijgt een mooi inkijkje in... Uh in de redactie Soep, die iedere dag heel erg heet opgediend wordt. En uiteindelijk dan hoor je het, uh, het resultaat ervan in Be It In Today s'avonds. Um, zometeen het nieuws van 9 uur. Je hoort een gefluister. Herman Wendemars zit hier straks voor de sport. En uh, inmiddels zijn uh, um, Roland Koopman en Peter Paul de Vries ook binnen. Want we gaan het uitgebreid hebben over Cyprus. Uitspraken van Dijsselbloem. Het resultaat van, nou ja, van wat er de afgelopen dag allemaal is gebeurd. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zometeen. En. Mm -hmm. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget, huurtoeslag. Vrijdag of is short. het weer geld besparen met Blauwe Vrijdag. Als u een andere vraag geeft, Radio 1, de hele dag in het teken van de Blauwe Envelop.